Eind vorig jaar werd Zuma al vervangen als partijleider van het ANC door vicepresident Ramaphosa. Minister Zelstra van Buitenlandse Zaken heeft de uitspraken van president Poetin ten onrechte als dreigend geïnterpreteerd. Dat zegt voormalig celtopman Jeroen van der Veer tegen de Volkskrant. Hij blijkt de bron te zijn geweest van Zelstra's verhaal dat Poetin op een bijeenkomst in zijn buitenhuis sprak over het uitbreiden van Rusland.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 Roxanne Hazes heeft met haar single In Mijn Bloed... een Edison gewonnen in een nieuwe categorie... Beste Nederlandstalige Productie. Het team dat voor de Europese Unie een lijst bijhoudt... met websites met nepnieuws bestaat uit maar tien vrijwilligers... blijkt uit onderzoek van de NOS. De organisatie ligt onder vuur omdat onder meer Geen Stijl... de Post Online en de Gelderlander op de lijst terechtkwamen. Bronnen zeggen dat ze door hun afhankelijkheid van vrijwilligers... en lage budget hun werk niet goed kunnen doen... Het weer op de meeste plaatsen vriest het licht. Vooral in de kustgebieden kan een winterse bui vallen. Lokaal kan het ook glad worden. Overdag aardig wat zon, maar in het Zuidwesten... in de loop van de dag wel kans op wat neerslag. En het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Elvie Tromp... Welkom bij Nooit meer slapen. Bijna is hij in de bioscoop, de film Broeders... over twee Marokkaanse broers die naar Syrië afreizen... om hun vermiste broertje te zoeken. Een van die broers wordt gespeeld door Walid Benbarek. Vandaag is hij te gast in de open kaartrubriek En na ene zal hij vragen over leven en werk beantwoorden. En het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar ik heb de beste serie van het jaar al gezien. Dat is namelijk The End of the Fucking World. Maar wat vinden dames en de heren kritisch hiervan? En nog belangrijker, wat vinden onze luisteraars daarvan? Dat hoort u na ene, in de rubriek Oordeel zelf. En dit uur zit tegenover mij Henk Helmantel. Vorig jaar vierde de Groningse schilder Henk Helmantel zijn 50-jarige kunstenaarschap. Zijn werk is niet onopgemerkt gebleven. Zo werd hij in 2008 kunstenaar van het jaar... en in 2014 gekroond tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. En ook buiten de grens is zijn werk populair. Zo is er eind vorige maand een groot retrospectief geopend... in het prestigieuze Chi Mai Museum in Taiwan. Als u reislustig bent, kunt u daar 65 van zijn werken... daar ruim een jaar zien. Over een paar weken begint zijn solo-tentoonstelling... Geloof, Harmonie en Stilte in Museum Gouda. En dan is er natuurlijk nog Serene Blik. De groepstentoonstelling waar Helmantel deel van is... in Museum Moor te Gorssel. Henk, welkom. Dank u. Nu ben ik altijd zo benieuwd. Hè? Mensen die zo'n kruisje krijgen van de, de ridderorde... Ja. waar bewaren ze die? Waar ligt die van jou? Die ligt in de bedsteden. In... Ik... Ik hoop niet onder het kussen, dat lijkt me... Nee, op een plank. Op een plank ja, dus je ziet hem wel elke avond even? Nee, ik zie hem bijna nooit. Waar ligt hij dan? Nou, uh, nou ik slaap niet in de bedsteden. Oh, je oh. <laughs> hebben... Oké, okay, we beginnen meteen in verwarring. Sorry, Henk, waar slaap jij? <laughs> ik slaap in een slaapkamer. Oh, oh Maar wat wij het... hebben ook een bedstede. En daar, uh, daar op een plank ligt dus uh, de ridderorde. Ja, dit, dit behoeft meteen al wat uitleg. Uh, een bedstede heeft niet iedereen. Nee maar wel mensen die in een middeleeuwse pastorie wonen. Ja, en daar komt bij dat wij eigenlijk niet in een echte middeleeuwse pastorie wonen... maar in een totaal gereconstrueerde middeleeuwse pastorie. Ja, je, ha je had een oude uh, woning gekocht... en toen vond ja. je in de tuin de fundamenten van de pastorie. En toen dacht je, dit ga ik opbouwen. Nou, uh, ik ben in Westerhemden geboren... en uh, toen ik mijn vak wou uitoefenen, stond de nieuwe pastorie leeg. Die kon ik huren van de kerkvoogdij, dat was in 1967... En gaandeweg uh, uh, ontdekte ik steeds meer uh, ja, dingen... die te, met de middeleeuwse pastorie te maken hadden... die in 1912 was afgebroken. En uh, na goede voorbereiding, heel goede voorbereiding zelfs... met schilderijen maken, tekeningen maken, opgravingen doen... dus archeologisch onderzoek... zijn we overgegaan vanaf 1974 tot totale herbouw... van die middeleeuwse pastorieboerderij. En daar zijn we een aantal jaren mee bezig geweest... En uh, daar moest ook een bedstede in. En daar ligt nu het uh, ridderkruisje. Ja. ja. Is dat een plek, de, de bedsteden? Nou, kijk, ik, ik vond het heel bijzonder dat ik die uh, onderscheiding ontving. Maar uh, verder, uh, ja, ik, ik ben niet zo uh, uh, van, uh, nou, voortdurend met dat ding uh, uh, laten zien. En, uh, nee, niet dat, elke zondag het uh, je afspelen? Nee nee, nee, nee. Nou, je hebt ook een klein lintje. Die, kun je, die mag je altijd dragen. Okay, op, en dat, op, op, een, op een netpak. Maar jij hebt hem vandaag niet aan. Nee, ik heb ook geen netpak aan. Dus, nee, nee, nee. <laughs> ben je eigenlijk koningsgezind? Uh, ja, niet door alles heen. Wat maar, betekent dat? Nou, wat betekent dat? Uh, ik vind dat ze hun positie uh, op een juiste manier vorm horen te geven. En daar ben ik erg tevreden over. En mijn, mijn koningsgezindheid hangt, uh, hangt wel samen met uh, wat maken ze ervan. Huh? Net als een premier of een kamerlid of, of, of wat dan ook. En, en hoe doen ze het? Ik vind dat ze het goed doen. Zowel okay. Beatrix, uh, Juliane vond, vond ik ook goed. En Beatrix prima. En ik vind dat zij het samen ook, uh, de koning en de koningin, goed doen. Dus we mogen blij mee zijn. Ja, positief gezind. Ja. Oh, mooi. En een oranje tompoes op Koningsdag. Mm, dat is wel eens gebeurd, maar dat is geen standaard. Nee, nee, nee. Um, nou, je zit hier natuurlijk niet om over de koning te praten... maar over je werk en je leven. Laten we dat werk eerst eens even omschrijven. Het is immers Radio. Je oeuvre bevat vooral stillevens en sobere kerkinterieuren. Traditioneel realisme wordt het genoemd in de brochure... bij de voorstelling in Moore. Maar ook een stilgehouden hartstocht. Je wordt er poëtisch van. En om even de brochure te parafraseren... waar de glamourboys van de Gouden Eeuw... hun stillevens laten shinen... kiezen hun twintigste-eeuwse collega's voor soberheid. Om in muziektermen te spreken... het zijn bravoure-rappers... versus ingetogen singer-songwriters. Dit gaat dan over jouw werk, maar mm. ook dat van Verster. Zeg ik nou goed? Ja, versterkt, sorry. Ja. Uh, Mankes en Ket die te zien zijn. Uh, deze tekst heb je niet zelf geschreven? Wel? Uh, nee. Nee. nee. Ben je het mee eens? Uh, ja. ja, geloof het wel. Ja. Dat het wel een goede typering is van mijn werk. En allicht ook van het werk van de anderen. Het zijn allemaal schrijvers die je bewondert. En wiens werk schilders. schilders, wat ja. zeg ik nou, schrijvers, schrijvers. sorry. Schilders. <laughs> Het zijn allemaal schilders die je wiens werk je zelf ook verzamelt, klopt dat? Ja, dat verzamelen is een iets te groot woord. Uh, we hebben van alle drie hebben wij werken. Uh, van Verster hebben we één, van uh, Jan Mankes hebben we twee... en van uh, Dick Cat hebben we ook twee. Zijn die ook deel van de expositie? In uh, ja, drie werken zijn deel van de expositie. Ja, ja, ja, ja. Maar ik heb ze al bewonderd vanaf mijn studietijd. Dat was in de, uh, de zestiger jaren. Uh, Academie Minerva. En daar kwamen, uh, kwamen de, de drie schilders uh, regelmatig uh, ter tafel... Om, ze, om over hun werk te praten. Het zijn voorgangers van jou, hè? Je hebt ze nooit ontmoet. Ik heb, nee, dat kan ook niet, want ik ben van 45. En Kat was de jongste. De jongste die is in 40 overleden, september ja. 40. Ja. En Verster was de oudste en de Mankers zat er tussenin. Twee zijn niet oud geworden. Verster wel tamelijk oud, maar... Nee, ik heb ze niet gekend, maar hun werk... Daar, daar heb ik vanaf mijn studietijd eigenlijk altijd heel intensief mee geleefd. Niet alleen met hun, hoor. Maar hun drieën horen zeker bij de mensen die mij diep raken. Je hebt kunstenaars die je bewondert. De grote jongens van West-Europa. Maar je hebt ook, ook kunstenaars wiens werk je aan je hart drukt. En daar hoort de, hun werk bij. En dat is van een zo bijzonder niveau en, en intensiteit. En ja, dat, dat, is een, dat zijn voor mij wonderen van schilderkunst. Nou, dat klinkt alsof je heel trots bent om in een traditie geplaatst te worden. Nou ja, ik, ik moet alle zeilen bijzetten, denk ik... om die traditie waardig te, voor te zetten. Maar ja, ik ben, ik ben een andere schilder dan hun... Er is tevens verwantschap en dat geeft wel een speciaal gevoel. En ik vind het ook heel bijzonder dat ik uitgenodigd ben... om met hun drieën te exposeren in Museum Moor in Gorssel. En ik heb wel in de gaten dat ze het ook een beetje gedaan hebben... om de discussie ook een beetje levendig te houden. Ja, want jouw werk roept ook controverse op. Je zou denken, wat, wat, wat maakt het uit, een, een, een, een, een mooi sober schilderij van een kerk of een stil leven, maar toch uh, zijn er toch flink wat discussies uh, die jouw werk oproepen. Ja, uh, begrijp ik ook wel enigszins. Kijk, ik pas niet in de voortgang van de kunstgeschiedenis. En dat uh, vinden de mensen die ervoor doorgeleerd hebben... Vinden dat over het algemeen niet zo interessant. Je grijpt eigenlijk terug op een oudere traditie. Uh, ja, ja, en toch, als je goed kijkt, dan zie je ook dat de 20e eeuwse kunst... Uh, het kunstdenken, denken over kunst, dat dat ook in mijn werk uh, zit. Dat dat doorheen is gegaan, het abstract kunnen denken over een schilderij. Dat is, kijk, als je mijn werk vergelijkt met de 17e eeuwers... dan zit daar een wereld van verschil in. En dat wordt ook heel goed uitgelegd... in de begeleidende catalogus in Gorsel. Mm -hmm. En uh, ja, dat is ook gewoon zo. Mijn werk uh, roept geen, uh, geen gevoelens op van uh, uh, kunst die, uh, die van vroeger is... Ze, ze, ze is een voortzetting van datgene wat vroeger gebeurde... maar staat toch in de 20e eeuw. En nu 21e eeuw. Dat, dat voelen mensen ook wel, geloof ik. Heeft die kritiek van um, nou ja, het zoveelste leven, is dat nou wat we nodig hebben... heeft dat ja. je ooit geraakt? Heeft het je ooit doen twijfelen aan je werk? Nou, ik heb daar niet zozeer aan getwijfeld. Ik vond het uh, regelmatig wel opmerkelijk... dat ik zoveel tegenstand ondervond. En vooral uh, nogmaals gezegd uh, de museumwereld... Uit, uh, nou, van het, uh, de mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Hè, die, die weten soms... Uh, uh, ja, die denken dat ze alles ongeveer weten. Maar uh, ik, uh, ik, ben, ik ben mijn eigen koers blijven varen. En ik heb daar ook in geloofd. Kijk, ik ben iemand die heel erg uh, geboeid is... Door, uh, door gevoelens van schoonheid oproepen. Dat kun je uitdrukken in, in compositie, in, in keuze van thema's ook wel. Maar compositie, sfeer, licht donker. Hè? Wat doet het licht met de dingen? Ik ben iemand die, die heel erg geboeid is... door de verscheningsvorm van de dingen. En die verscheningsvorm die heeft voor mij zoveel, zoveel geheimzinnigs in zich al. Hè? Daar hoeft eigenlijk nauwelijks wat bij. Je hoeft er geen speciale betekenis aan te geven... om toch de verschijningsvorm om je daarover te verbazen. En ja, dat, dat, uh, dat heeft voor mij alles te maken, ook met mijn geloof. Dat de schepper het zo goed heeft gedaan... dat wij blijven verwonderen. Ja, daar wil ik het zo zeker nog over hebben. Maar eerst nog over die schoonheid. En ook een hoge mate van ambacht. Hoe vang je die schoonheid het best ja. op, uh, op het doek? Ja, nou, als je figuratief schildert of realistisch schildert, dat is het misschien iets, iets meer specifiek uitgedrukt. dan moet je zeker in staat zijn om de werkelijkheid op een, een, een goede manier weer te geven. Gewoon heel plat gezegd. Uh, je moet weten wat ruimte is. Je moet weten wat perspectief is. Je moet weten wat kleur, kleur is. Van licht naar donker. En tussen tinten. En al die dingen die, maken dat, uh, die, die, die, die, die zorgen ervoor dat als je dat onder de knie hebt... dat je, dat je het vak verstaat. Maar dan komt er natuurlijk iets bij waar, waar het werk zich door onderscheidt. eventueel. En dat heeft ook weer met, ja, met talent te maken. En met, soms met... Ja, bepaalde opvattingen die je huldigt. Denk je dat de, de moderne of de huidige kunst dat mist? Een, een esthetiek of een, een schoonheid en misschien ook ambacht? Nee, nee, dat, nou uh, ja en nee. Uh, um, wij, wij hebben veel, ik spreek, spreek even in de wijvorm... mijn vrouw die is ook daar zeer bij betrokken... maar we hebben veel contacten met, uh, met uh, levende collega's... En we hebben uh, in verband met dat jubileum vorig jaar... Hebben wij, uh, heb ik eerst mijn eigen werk laten zien. Maar de tweede helft van de zomer hebben wij een tentoonstelling gemaakt... met als titel geachte collega's. Ja, want je hebt ook je eigen museum in de ja. herbouwde pastorie. Ja, ja, ja. Nou, wij zijn ook uh, verzamelaars. Uh, en uh, wij hebben van 43 mensen werk laten zien... van abstract tot figuratief... waar we allemaal fantastisch uh, een heel goed gevoel bij hebben... Hoge kwaliteit, eh, persoonlijk, eh, vol, eh, ja, vol expressie, eh, of ja, poëzie, of, of noem maar op. Alles wat een schilderij event of een tekening of een ads eventueel kan hebben. Dat zat daarin. Dus dat wordt nu gemaakt. Maar daarnaast heb je dus de stroming van de voortgaande kunstgeschiedenis. Eh, die op een heel andere manier, ook soms met een heel andere media, eh, bezig is. Zich heel anders uitdrukt. Hou je, je eigenlijk nog bezig met andere kunststromingen? Of is het toch meer dat je je echt meer gaat vernauwen... op andere nou ja, figuratieve kunst? Nou, ik sta op zich wel open voor, voor andere kunststromingen ook. Uh, het is wel zo dat ik uh, erg gehecht ben aan datgene... wat zich uh, met verf met, uh, met, of met tekenstift of, of, of met aquarelverf uitdrukt. Hè? Dus de traditionele middelen om een, om een kunstwerk te maken. Ik heb wat minder met fotografie en met videokunst en met... Nou ja, en performance en uh, noem maar op. Uh, ja, soms vind ik het heel verrassend. Maar het is toch niet het beetje wat mij het meest boeit. Ik vind het zo bijzonder dat je, dat je met verf uh, heel, heel bijzondere dingen kunt maken. En dat, dat was ook de ontdekking die ik als kind al had. Uh, toen ik een jaar of tien, elf was. Toen heb ik eigenlijk al besloten om kunstschilder te worden. Ik dacht, jongen, jongen, dat is wat. Wat je met verf kunt doen. Nou, ik had aanleg voor tekenen. Later ook wel schilderen. En zo is het begonnen. Ja, laten we eens even teruggaan naar ho hoe het is begonnen. Ik heb begrepen bij een koekblik. Uh, ja. Dat was ja. je eerste aanraking was met kunst. Dat daar iets op stond. Wat was dat voor koekblik? Nou, ik ben van nog net in de oorlog. Februari 1945 ben ik geboren. En wij, kunst dat speelde niet echt een rol in ons gezin. Nee, je komt uit een groot gelovig Nu Ja, vijf kinderen. Nou, dat dus, is ongelukrijk. Ja. ja. ja. <laughs> Ja, uh, inderdaad. Um, ja, ik kwam wel eens een reproductie tegen in een tijdschrift. Of, uh, ja, uh, en, maar mijn moeder die had een koekjestrommel... met vijf schilderijen van Vermeer. Uh, vier aan de zijkanten en één bovenop. En dat heeft mij mateloos geboeid. Dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met kunst. 1956 50 was het Rembrandt herdenkingsjaar. En uh, toen... Uh, wij hadden schoolradio... Uh, in, ik zat toen in de vijfde klas, geloof ik, van de lagere school. En daar werd Rembrandt uitvoerig uh, in beeld gebracht. Met zwart witte producties en radio-uitzending. En dat, ja, dat, dat, dat was geweldig. Nou, toen ik vijftien was, dus eigenlijk heel laat... bezocht ik het voor het eerst een museum. Dat was het Rijksmuseum in Amsterdam. Huh? Vanuit Wormerveer, uh, fietsend... Op een, op een neer iedere dag. En naar Haarlem, het eh, Van Zalsmuseum, eh, Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum was er nog niet. En eh, ja, dat vond ik zoiets geweldigs. Ook, wat was, jouw, was je de oudste zoon? Wat, de middelste. De middelste ja, zoon. Twee uh, uh, jongens boven mij en twee meisjes onder mij. Goed, een, een hardwerkend tuindersgezin dat het hoofd boven water probeert te houden na de oorlog. En toch een tijd van schaarste voor iedereen. Ja. Het lijkt me niet de meest uh, uh, rijke omgeving voor iemand met kunstaspiraties. Nee, integendeel. Uh, er moest heel hard gewerkt worden. Uh, de prijzen op de veiling vielen vaker tegen daarmee. Iedereen moest meehelpen, voor zover mogelijk. Uh, ik dus ook. En uh, ja... Uh, Kunst speelde niet echt een rol. Dat, ja, ik wil ook niet zeggen dat er per se moet. Maar mijn vader die was, was een echt een debatman. Die zat in de kerkenraad en die zat in schoolbestuur. En die was lid van de CBTB, Christelijke Boeren en Tuindersbond. Mijn moeder was, nou, die was huisvrouw, maar wel iemand met heel veel smaak. En dat, ik denk dat ik uh, daar wel iets van meegekregen mee heb... En ook uh, iemand die uh, ja, heel veel zorg droeg voor, uh, voor haar gezin, zeg maar. Ja, want er was iets met bloemen. Ze deed, had een bloementuin. Ja, een bloementuin was haar alles. En bloemschikken ook. Uh, als, er, als zij een, een boeket schikte op tafel, dan was het altijd goed. En als zij, een, als zij, zij kon ook heel goed koken, bijvoorbeeld. Hè? Heel lekker. Heerlijke soep en pudding en uh, noem maar op. Uh, nou ja, we waren groenten natuurlijk uh, in grote voorraad. We waren kweker en, en fruit. En, dus uh, in die zin zijn we niks tekort gekomen. Ben je, en, de, was, ben je ja? de enige in het gezin met zo'n creatieve inslag? Uh, ja, ja uh, een zuster van mij die, uh, die is ook gaan boetseren de laatste jaren. Of al enkele jaren. Die kan ook aardig goede aquarellen maken... En de jongste zuster die, die houdt ook erg veel van kunst. Ja, het zijpelt langzamerhand ons gezin binnen. Oh, toch wel. Of denk <laughs> jij dat jij het hebt besmet, als het ware? Nou, kijk, door mijn uh, activiteiten uh, gaan ze nog wel eens naar een tentoonstelling toe. Naar een opening. Zo ook in Gorssel bijvoorbeeld. En dat was toch een heel mooi gebeuren. En uh, nou, dan, dan hebben ze ook wel aandacht voor de kunst hoor. Absoluut. En vooral, uh, uh, ja, mijn, mijn, mijn, ja, iedereen eigenlijk wel. Ja. Nee, wat meer dan de ander, maar ja. ja. Uh, je volgt een opleiding aan de Minerva Academie in Groningen. Nou, in ja. de tijd, de jaren zestig toch? Zestig, zestig ja. ja. de tijd dat Jan Kramer groot werd. De vrije seks werd daar gevierd. Hmm. Uh, weg onder het juk. Uh, de jonge generatie die zich ontworstelde van het geloof... dat Wim T. Schippers een flesje gazeus in de zee goot. Ja. En jij was bezig met de lichtval op potjes op een tafel. Ja. Ja. En je zat elke zondag in de kerk. Ja, gelukkig wel. Waarom gelukkig? Je kunt nergens beter uh, zijn op een zondag dan in de kerk. Oh ja? Ja, daar kijkt u van op misschien. Nou, ik ben. Daar kijken velen van op. <laughs> ik hoor het <laughs> graag. Ik, ik zit er namelijk niet zo vaak. Dus, uh, nee, nee. Nou, kijk, uh, ik ben, uh, ik, ik ben, heel, ik ben gewoon goed christelijk opgevoed. Net als de andere kinderen. Uh, en ook het hele milieu, lagere scholen en kerkgang. En alles, alles wat, daar, uh, ja, uh, wat daar passeerde, dat had ook wel een christelijke grondslag eigenlijk. Orthodox gereformeerd, mm, toch? Ja, ja, ja, ja. En ik heb dat altijd omarmd. Ja. Ik heb nooit gedacht, nou, dat, ze kunnen mij nog meer vertellen. Orthodox gereformeerd klinkt, klinkt heftig voor mij. Uh, ik, nou, ik, wij, waren, als ik. wij ja. waren gereformeerd. Ja. Maar niet van een speciale orthodoxe stroming, Dat niet. Okay. Gereformeerde kerken... Ja, en um, ik heb de waarde van het christelijk geloof altijd heel diep gevoeld, als kind al. En ja, dat, dat droeg ik ook uit op Minerva. Daar keken ze ook van op, dat ik, dat ik daar zo over dacht. En ik ben ook altijd heel graag de discussie in gegaan. Ook met mensen die het niet met mij eens waren. Dat heeft me ook enorm gevormd om, het, om mij ook te verantwoorden waarin ik nu eigenlijk geloof. Dus u bent ook een debatman, net zoals uw vader? Ja, ik hou er wel van, ja. ja, ja, ja. Ik moet het u toch vragen, u zit hier tegenover een, een jonge vrouw... die uh, kritisch is op elke vorm van geloof. En uh, zeker met wat het betekent voor uh, de ambities van de vrouw. Ja. Ik vraag me af, had u deze carrière kunnen hebben als u uh, als vrouw was geboren? En deze mogelijkheden? Dat, zou ik, uh, dat kan ik moeilijk beantwoorden. Ik ja. ben geen vrouw. Dat is waar. Uh, de tijden toen waren nog anders als nu. Zeker? Maar gezien mijn instelling denk ik dat ik het had gered. Omdat, uw instelling? Nou, ik ben iemand van, uh, ik ga ervoor. Uh, tot het uiterste. Ja, u was heel gefocust, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja en dat is nog zo. Ja. Uh, ja, idealist ben ik. Een idealist? Een idealist, ja. Gaan voor uh, dat... Dat wat je uh, aan, aan eigenschappen hebt gekregen, waar je wat mee kunst. In mijn geval was dat uh, aanleg voor tekenen en schilderen. Maar ook het herbouwen van zo'n pastorieboerderij. Nou, en alles wat daar verder op mijn pad komt... Dat, dat, dat, dat uit zich ook op een manier dat je, denk ik wel, mag vaststellen... dat ik uh, idealist ben gebleven, in, in veel opzichten. Maar ik denk niet dat ze stonden te juichen toen u zei... ik word kunstenaar. Zeker in die tijd was dat natuurlijk toch eigenlijk, ja. Nou, te jagen stonden ze niet. Nee. Maar ze voelden wel heel snel dat ik, uh, dat ik het heel serieus meende. Ja. En na diverse gesprekken uh, is er, hebben ze toch wel gezegd: Nou, uh, ja, ga je gang. Ja. En ik heb ook tegen mijn ouders gezegd: Als ik het niet heb geprobeerd, dan neem ik mij dat uh, mijn hele leven kwalijk. Ik ga ervoor en uh, als het niet lukt, dan zien we wel weer. Dus een heel groot vertrouwen in de toekomst en in de, in de mogelijkheden die ik had. Waar ik geen zekerheid over had. Maar wel, uh, dat ideaal, idealisme, dat, dat was in mij. Ja, mooi. Ja. Ik wil toch nog even een lastige vraag stellen over vrouwen in de kunst. Want uh, in mijn voorwerk zag ik dat u vooral eigenlijk alleen mannelijke kunstenaars benoemt als uh, uh ja, inspiratiebronnen als voorbeeld. U staat nu ook in een uh, expositie met alleen maar mannelijke voorgangers. Ja, ja. Uh, het is een feit, statistisch gezien, dat vrouwen minder geëxposeerd worden. Dat ja. Er, ja. Hoe, hoe kijkt u daar tegen aan? Nou, ik, uh, ik, ik ken wel enkele, enkele vrouwelijke kunstenaars uh, die, die heel goed zijn. Een paar Franse impressionisten bijvoorbeeld. Uh, Bert Morisot uh, in Frankrijk. Uh, Therese Schwarz in Nederland. Suze Robertson. Uh, in de 17e eeuw had je, hoe heet ze ook, leerling van Frans Hals, ben even de naam kwijt. Het is een uh, duidelijke minderheid, maar dat, dat zat hem ook in het maatschappelijke, uh, ja, uh, De rol van de vrouw, hè? Ja, ja. Het stelt ja. nu aan. Dat, ja. is, dat is nu heel anders. Uh, ja. Ik geef ook één, nee, drie dagen in in het jaar geef ik les op de klassieke academie in Groningen, mm -hmm. maar uh, meer dan de helft is vrouw. Ja, dat is opvallend, hè? Ja, ja. Wel uh, veel op wat oudere leeftijd dat ze een, een, een late roeping, als het ware, hebben. Net en als zeggen... uw zussen, in feite? Net als? Als uw zussen, in feite? Uh, ja, nou, dat, ja. Dat, nou, ja. Uh, dus, de belangstelling voor kunst is wat later op gang gekomen. Ze hebben er geen vak van gemaakt. Maar uh, ik zie toch uh, hele mooie dingen gebeuren... bij, uh, bij, uh, bij vrouwen die, die met kunst bezig zijn op het ogenblik. Ja. Ja. Nou, gelukkig. Ik ben blij toe. Um... Heb je eigenlijk een puberteit gekend? Dat vroeg ik me af. U bent zo gefocust vanaf uw vijfde jaar. U wist hm. ik ga kunstenaar worden. Was er een tijd van rebellie? Nou kijk, toen ik uh, in, in die, die, die leeftijd zat... toen uh, kende men het begrip puberteit eigenlijk nog niet. Iedereen is tegenwoordig puber. Hè? Mm. Maar daar was helemaal niet werd nooit over gesproken. Je moest gewoon normaal doen. Nou, normaal doen. Kijk, er was, er was, was wel. Men noemde dat geen pu puberteit. Maar uh, laten we zeggen dat ik dat ook, die leeftijd ook meegemaakt heb. En uh, ik heb nooit erg gepubert. Uh, ik was eigenlijk uh, al heel vroeg uh, serieus met de dingen bezig. Ehm. Um, ja, ik, ik, ook op Minerva. Ik ben nooit uh, opstandig geweest. Ik, ik ken dat helemaal niet. <laughs> en ook niet op latere leeftijd? <laughs> ook niet. Nee, nee. nee ik, ik, ben, ik ben altijd heel gelukkig geweest met, met de dingen uh, waar ik voor ging. En dat, daar horen puberen eigenlijk nauwelijks bij. Ja. Het lijkt wel alsof u geen, uh, geen jaloezie ook kent... met al die ophef die er is geweest over uw werk. Dat u denkt... Nou, het is alleen opmerkelijk, hoor ik kunnen zeggen... maar ik ja. zou er flink zagreinigd van worden. Uh, Valt bij mij mee. Ik ben nogal stabiel. En ik geloof in mijn, uh, mijn doelstelling. Wat en, is die? Nou, dat, is, uh, dat ik een hele goede schilderij wil maken. En dan uh, kunnen ze uh, nog zo hard roepen dat het niet de moeite waard is. Ik ga door. En het is wel zo dat het grote publiek... Dat altijd wel heeft gezien. Hé, hey, die jongen die maakt toch wel uh, bijzondere dingen. En ook wel factly hoor. Uh, collega's en ook kunsthistorici. Ik, heb een, ik ken een aantal mensen die, die helemaal in mijn werk geloven. En dat zijn ja. niet de eerste, de beste. Nou, het is duidelijk dat u genoeg uh, uh, waardering krijgt. Ja, zo... Duizenden mensen komen ieder jaar ja. kijken in uw eigen museum. Maar ja. u heeft natuurlijk ook uh, de, al die bekroningen, kunstenaar van het jaar. Mm -hmm. Bent u geweest. Um, maar... Het moet toch steken dat het Groninger Museum lange tijd geen werk van u wilde aankopen. Nee, maar dat snap ik ook wel. Zij hadden een totaal ander beleid. En uh, de, de huidige directeur, uh, Bloem die zit anders in elkaar. En die constateert, uh, goede kunst is goede kunst. Jij bent een Groninger, wij kopen een schilderij van je aan. Ja, want het werd, het werd uh, hoog uitgespeeld tot in de politieke regionen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, het is natuurlijk ook absurd dat een, een, een goede kunstenaar... in zijn eigen regio niet gezien wordt door een regionaal museum. He? Groningen Museum is een, is een prima museum, maar wel in Groningen. Mm -hmm. En waarom zouden ze uh, tientallen schilderijen van de ploeg hebben? Die hebben ze gelukkig. En van de huidige tijd helemaal niks wat betreft de figuratieve kunst. Dat is toch heel, heel raar. Ja, vind ik dat wel. Vond, dat, kon het, uh, dat vond het publiek dus ook. En die zijn bijna in opstand gekomen daartegen. Er zijn ingezonden brieven geschreven. Er zijn vragen in de, in de gedeputeerde, bij de gedeputeerde Staten enzovoort. enzovoort. En, en hangt u nu op een mooie plek? Hij hangt goed. Ja, okay. Het is bijeen gebleven. Uh, nou ja, misschien komt er nog meer, maar uh, acht. Kijk, in Taiwan, waar ik ook exposeer... daar hebben ze inmiddels acht schilderijen gekocht van mij. Gigantische expositie, uh, dus ja. acht gekocht en er hangen er 65. Ja. Bent u gaan kijken? Ja, we zijn er geweest. Hoe was dat? We hebben nog nooit zoiets moois meegemaakt. Echt waar? Ja, dat, dat sloeg alles. Het, de ontvangst, de huisvesting, de, de tentoonstelling zelf. Ongelooflijk. En wat was er zo mooi aan? Nou, zo smaakvol. Met bijpassende kleuren bij de schilderijen. En ze hebben een deel van ons huis zelfs, als het ware, nagemaakt. Ze hebben een atelier nagebouwd. Nou zijn dat natuurlijk op zich, ja... Dat klinkt als een beetje kietzirig. Ja, en dat was het nou juist niet. Echt? Nee, het, het klopte allemaal. Wauw. Allemaal. Prachtige teksten aan de muur met grote foto's... en grote fanen naar voren in, op het museum, uh, als je binnenkomt. Dat, wij stonden werkelijk uh, versteld. En, en heeft u daar veel uh, medezeggenschap gehad over hoe het gepresenteerd moest worden? Sommige hm. kunstenaars doen dat tot op de millimeter uitdenken en wat voor nee. licht en welk spotje. We hebben ons hoek. daar niet mee bemoeid. Toen we aankwamen, toen was het ook grotendeels al klaar. En we konden daar eigenlijk alleen maar ja tegen zeggen. Hm. Het hangt heel ruim. Uh, en uh, nou, ze waren met een heel grote schilderij bezig dat nog opgehangen moest worden die hing iets te laag daar heb ik iets van gezegd ik nou, moet eigenlijk 15 centimeter bij dat vonden ze zelf toen ook maar verder hebben we ons nergens mee bemoeid het was allemaal perfect ja. wat, wat is het in uw werk dat, uh, dat het zo goed past bij Taiwan of bij de Oosterse wereld uh, ja, weet ik. Ik weet niet of, of het dat iets speciaals is. Twintig uh, uh, jaar geleden heb ik ook een tentoonstelling gehad daar. En dat was op, uh, op voordracht van een, uh, een, uh, een professor aan de kunstacademie van Taipei. Die heeft Nederland bezocht, bezocht ons, ons werk, mijn werk. En die zei, die moeten we in Taiwan laten zien. Nou, zo is de bal gaan rollen. Dat was ook een, er was een modern museum... En dat was twintig ja, jaar geleden. Dat was ook fantastisch, maar dit, dit was nog indrukwekkender. En daar is toen een bezoeker geweest op die tentoonstelling... twintig jaar geleden, die nu uh, artistiek directeur is van dit museum. In Tainan. En uh, die zei, de eerste die we uitnodigen uit het buitenland is... Henk Halmantel. Die was je nooit vergeten? Nee. Bijna een, uh, ja, een kunstzinnig liefdesverhaal. Ja. Tussen een <laughs> kijker en een schilder, dat klinkt misschien dus geen gek. Maar, je, nee, maar... Zoals je zelf zegt, werken die je tegen het hart drukt... dat is een ja. enorme eer ja. om te mogen ja. merken dat het ja, jouw zeker. werk ook toevalt. Nou ja, dat, ja ik, ik geloof dat, dat ik veel mensen wel heel gelukkig mag maken met mijn werk, ja. Ja, dat geloof ik wel, ja. Nou, dat lijkt me een bevoorrechte positie. Ja, ja. ja. ik heb al zoveel goede dingen beleefd in mijn leven, wat dat betreft ook. Aan tentoonstellingen, aan, uh, boekenuitgaves en boekenuitgavers. Uh, en nou ja, van alles en nog wat. Je had het net over, even over je geloof. Uh, je beelde ademen ook een verstilling uit, een soort bezinning. Mm -hmm. Is schilderen een spirituele bezigheid? Uh, ik denk dat, uh, dat kunst uh, daar wel uh, iets mee te maken kan hebben. Uh, een kunstwerkmaker vraagt om een bepaalde instelling... Uh, ja, daar moet, je, daar moet je voluit voor gaan. Uh, ik geloof niet dat je kunt zeggen dat uh, kunst religie kan, uh, kan vervangen. Uh, je kunt uh, religieus zijn, in mijn geval christelijk. En dat laten doorcijpelen in de kunst die je maakt. En iemand die niet gelovig is... Ik geloof niet dat die nou echt uh, ja, spiritueel... Ja, dat is ook zo'n zo zo begrip hè, waar je alle kanten mee op kunt. Ja, wat, wat betekent het voor u? Ja, ik geloof niet zo in spiritueel, in algemene zin. Uh, ik geloof in het evangelie. Mm -hmm. en dat is voor mij meer dan spiritueel. Dat is een levensovertuiging, dat is een gave van God. En als je algemeen spiritueel bent, zonder dat je uh, godsdienstig bent dan ben je wel gevoelig voor, voor dingen wat er meer is tussen hemel en aarde. Het, het leven is zo, niet zomaar. Uh, daar moet iets zijn waar, wat aan onze, onze kennis ontsnapt. Dat is het wonder van het leven zelf. En uh, de, ja, dan, kun je, dan ga je misschien de spirituele kant op. Uh, en daar is op zich niks mis mee. Maar ik zou het niet direct willen zien als gelovig. Dat, dat is weer iets anders. Nee. Nou, ik, ik vraag het omdat, omdat uw beelden dus die verstilling uitademen... en ja. uh, de daad van bidden mm -hmm. of van herdenken is natuurlijk ook een verstilde daad. Ja. ja, ja. ja. Nou kan een gebed natuurlijk wel allerlei karakters hebben. Dat kan ook, uh, je kunt ook heel opstandig zijn. Ook in het gebed dat laten horen. Dat kom je ook tegen, met name in het Oude Testament. Uh, je kunt ook uh, ja, je kunt, uh, tot inkeer komen. Je kunt uh, uh, rouwdragend zijn. Er zijn allerlei facetten uit het leven... die ook in het gebed natuurlijk een plek kunnen hebben. En dat, zo hoort het ook te zijn, denk ik. Het uh, uh, uh, spreken met God. Uh, je, je brengt je leven voor Gods aangezicht. En dat heeft, uh, dat heeft hoogte en dieptepunten... en alles wat er tussenin zit. Ja, kun je ook woedend bidden... Nou, je kunt God wel vragen stellen, ja. Dat, ja, dat doen we misschien te weinig. Ja, huh? zeg, hoe zit het? Ja, hoe zit het? Maar God vraagt ons ook, hoe zit het met jullie? Want zij, wij zijn vaak zelf de schuldigen dat het niet goed gaat. Dat ligt niet aan God. Wij zijn de oorzaak van heel veel ellende. Jaloezie, eh, nou, eh, nou, eh, agressiviteit, en, en, eh, een handje de voorste willen zijn. En, eh, nou, noem maar op. Beke Het is maar... grappig dat je zegt Haantje de voorste willen zijn. Want dat doet me denken aan een anekdote, ook uit je jeugd, uit de Minerva-tijd. Ja. Waarbij je dagelijks 40 kilometer fietste om de en probeerde de bus in te halen. <lacht> nou, <lacht> Kun je ja. me daar iets over vertellen? <lacht> nou, inhalen. Ik probeerde de bus bij te houden. Mm -hmm. Dus als hij we weer bij een stopplaats had gestopt om uh, mensen binnen te laten... Klasgenoten? Uh, ook. Ja. En dan probeerde ik zo lang mogelijk achter die bus aan te rijden. He, om om in, de, in de zuigkracht van de bus zoveel mogelijk snelheid te ontwikkelen. Nou, dat is natuurlijk ook een soort sport, hè? Ja. Ik had vaak medelijden met de mensen die met de bus gingen. Terwijl ik in weer en wind onder alle omstandigheden op de fiets zat. Want waarom had je medelijden? Oh, nou, ik dacht, ach, die... die uh, nou ja, je vindt dat niet dapper of zo. Hè? Ja, nou, dat lijkt... Zie ik toch een haantje de voorste. Ja, nou ja, je, de, je maakt er een wedstrijd van. Hmm. hè? Ja. Ik zal zorgen dat ik uh, uh, met al die, die tegenwind toch op tijd ben bij, in school. En uh, nou ja, dat, dat soort dingen. Hè? Dat is misschien ook een beetje bravoer van de jeugd. Zit dat er nog steeds in? Nou, nee, het gelooft niet zo. Het is milder geworden? Ja, ik ben wat dat betreft niet zo'n streber, nee. Nee, niet competitief ingesteld? Ehm... Uh, zal er altijd wel een beetje in blijven zitten. Ik maar... kan me voorstellen dat u toch wel af en toe terugdenkt... aan die uh, academie-collega's. Ik... Waar, waar zijn zij nu? Nou, het was een mooie tijd. Ik heb veel geld, geleerd klopt. en uh, goede contacten gelegd. Maar niet iedereen hangt in Taiwan. Nee, nee, maar dat is het... Ja, dat, dat, dat is ook zo, wat moet ik daarvan zeggen. Uh, ik, ik, gelukkig beschik ik over een bepaald talent... waar ik ook uh, heel hard aan gewerkt heb om dat te ontwikkelen... En mijn werk uh, blijkt dus op te vallen in, in een veelheid van werk wat ontstaat. Maar er zijn natuurlijk anderen die op een andere wijze... ook, uh, ook wel de aandacht krijgen die, ja, die zij verdienen. Ja. Huh? Op het uh, pad van de ontwikkeling van een groot kunstenaar... zijn er altijd één of meerdere bewonderaars... die hem op cruciale momenten in zijn leven liet verder ontwikkelen... door in ze te geloven of ze te steunen. Hmm? Wie waren dat of wie was dat voor jou? Nou, dan noem ik uh, bijvoorbeeld uh, de oud-leraar van mij uh, Kruipoel, Diederik Krijpoel, Heel belangrijke publicist ook op het gebied van kunst. Um, in het Rembrandthuis was Bob van der Boogert uh, conservator, jarig, hij is nu overleden. Die geloofde er ook in. Uh, Luc Brons, kunsthandelaar, geloofde het erin. Uh, Galerie Moken, degene die dat beheerde. Allemaal mannen, hè? Nee, dat waren dames. Oh, sorry. Oké, okay. ja, nou, dan neem ik dames. hem terug. Ja, ja. <laughs> ik maak het zo moeilijk. Uh, even kijken. En bepaalde klanten. Uh, ik heb toch vrij veel klanten die echt in mij geloven, in maar mijn werk. Is er iemand die, uh, uh, die daar echt bovenuit steekt? Waarvan je denkt: oké, okay, ja, die, die heeft me op een moeilijk moment verder gebracht? Nee, dat niet. Nee, nee. dat was jezelf. Uh, misschien wel. Maar ik heb altijd van de kunst kunnen leven. En uh, het klantenbestand is eigenlijk ook heel breed. Hè? Dus het is niet zo dat ik uh, aan hoef te leunen... tegen een paar uh, mensen die er echt bovenuit komen met hun aandacht. Uh, nee, dat hoeft niet. Ik vind het interessant dat je zegt, ik heb er altijd van kunnen leven. Want je bent ook 35 jaar lang uitvaartverzorger geweest. Dat weten vrij weinig mensen. Mm -hmm. Een dubbele ja. carrière. Was dat dan een, uh, een persoonlijke roeping... Nou, uh, dat was. Uh, ik ben altijd wel heel erg geïnteresseerd geweest... in de eindigheid van het leven. En uh, als, als jongere dus ook al. Hè? Ook weer zoiets bijzonders misschien. Maar goed, dat had ik aan mij. En uh, toen ze op een bepaald moment verlegen waren... want de, de voorganger die dienst deed, die, die, die hield er mee op. Toen zijn ze bij mij gekomen. Wij denken dat dat iets voor u is. Dat jij daar geschikt voor bent. En ik denk dat ze dat wel goed gezien hebben. Ik heb uh, 37 jaar dat werk mogen doen. Met uh, volle inzet. Uh, ik zal ook wel eens een steek hebben laten vallen. Maar ik, was, ik, voelde, ik voelde me wel heel erg betrokken bij dat werk. Het was ook niet zo'n intensieve uh, baan. hoor. Ik deed het alleen voor, de, voor het dorp. En gemiddeld uh, zaten we op zeven gevallen per jaar... Oh, ik dacht, u zit vijf dagen in het, nee, nee, bij, nee. bij een kist uh, toespraken te houden. Oh, zeven nee, keer per nee. dag. Nee, dan kan ik me nee, voorstellen hoor. dat het er nog wel bij te winnen was. Nee, anders had ik het ook niet gedaan. Ja. Het, het, het moest te behappen zijn. Ja. Ja. Want uh, het is wel. Het, het, het, het, een kunstenaar kent geen pensioen, dus die blijft doorschilderen. Ja. Hoe is dat voor u? Dat geldt voor mij ook. Ja. En ik u ken... heeft een redelijk rotsvast patroon ook, hè? Ja, ja zolang als ik, uh, als ik gezond ben en. Uh, het hoofd en de handen die werken goed samen. Dan, uh, en ik heb geen, uh, geen trillende handen of zo. Dan, dan mag ik doorgaan. Ik, ik ben vandaag ook de hele dag aan het schilderen geweest. Gelukkig. Ja. Ik zit nergens, liever, nergens uh, liever dan in mijn atelier. Ja. Het verbaast me ook dat u zei dat u naar Taiwan was geweest. Want dat betekent dat u niet kunt schilderen. Ja, maar daar doen zich natuurlijk ook dingen in het leven voor. waar je zegt, nou, maar dat, dat doen we gewoon. Hè? Dat is wel de moeite Dat waard. was zoiets bijzonders. En Gorsel ook weer. En, en, en, en Gouda zal misschien ook iets bijzonders uh, zijn. He? Dus uh, ja, daar, daar, daar, daar gaan we natuurlijk wel naartoe. He? Maar als ik thuis ben... Uh, ik ben het liefst zo veel mogelijk thuis aan het werk. Ja. ja. Ik wil even een nummertje draaien. Um, en dat is van de Nederlandse David Benjamin. Hij is eigenlijk cameraman en regisseur. Maar de muziek lijkt steeds meer voorrang te krijgen. En dit is zijn single... Morning Light. Your silhouette against the window by the bed Rat lips wrapped around the burning cigarette I knew that you would be the best thing I'd regret But under your charms, I'm over my head You are the drug that I shouldn't be taking One that is hard to refuse This is a game that I shouldn't partake in But it feels so good to lose Girl, take me into your ocean Burn me up in your skies Dance around in slow motion Shoot me down with your eyes Tell me you really love me, even when it's a lie. Make me believe it, until the morning light. Until the morning light. Mm -hmm. I taste the blood and feel your nails upon my back. Say stop, but then you wrap your arms around my neck.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 Believe it until the morning light. Dat was David Benjamin met Morning Light. Tegenover mij zit schilder Henk Helmantel. Zijn 50-jarige kunstenaarschap viert hij met een overzichtstentoonstelling in Museum Gouda. En in Museum Moor in Gorssel maakt zijn werk deel uit van een tentoonstelling Vier realisten, de Serene Blik. Uh, luister je eigenlijk muziek? Ja, veel. Ja? Ja. Maar dat is geen David Benjamin, denk ik. Mm, nee. Wat, uh, nee. wat uh, kunnen we verwachten als we bij de pastorie binnenlopen? Dan kunt u vooral verwachten de periode van het Gregoriaans uh, met Bach. Maar ook Mozart en Haydn en Mahler en Broekner en Arvo Pert. Uh, dus ook wel uh, nieuwere muziek. Maar uh, ja, wel over het algemeen wel tonale muziek. En um, is dat dan tijdens het schilderen of is het dan absolute stilte? Nee, tijdens het schilderen. Oh. Ja. ja, maar ik kan ook heel goed luisteren naar radioprogramma's en, en een goed gesprek voor de radio. Of uh, ja, dat dus kan, kan ik heel goed. Ja, ja, waar, ja, dit is misschien een moeilijke vraag hoor, maar waar komt die hang naar dat verleden terug? Ik, ik, ik zal even omschrijven, u zit u zelf tegenover mijn een, best een uh, woeste baard. Uh, nou, u heeft uw eigen tanden nog, maar in feite zou u <laughs> uit de middeleeuwen <laughs> kunnen komen. Nou, yeah. <laughs> ja. Niet qua leeftijd, maar gewoon qua uiterlijk. Ja, ja, ja. Is dat zo? Ja. Oh. Nou ja, dat, dat zou best kunnen, ja. Maar het is niet zo dat ik uh, voortdurend hang naar de middeleeuwen zelf. Maar ik vind het wel fantastisch dat, dat wij zoveel affiniteit met de middeleeuwen hebben. Uh, qua architectuur en, en nou ja, de geschiedenis toen, dat spreekt me heel erg aan. Ook de cultuur, hè? Wij hebben ook uh, ja. nogal wat middeleeuwse dingen verzameld. En uh, daar maken we ook wel tentoonstellingen mee. Wat voor dingen moet ik me dan... Uh, in? Nou, middelische Lekken. beelden, uh, meubels, gebruiksvoorwerpen. En die gebruiksvoorwerpen die worden ook regelmatig in beeld gebracht op schilderijen. Oké, okay, ja. dus die dienen echt als uh, Ja, inspiratie. maar niet alleen dat hoor. Ook Chinese bronzen van 2000 jaar oud. En uh, Mexicaans aardewerk en, en Romeins glas. Dat vind ik ook zo'n heerlijk thema. Waarom? Van, Oh, dat is zoiets moois. Wat is, wat is er beter aan Romeins glas dan uh, nou ja, nu er, deze glazen kan hier? Nou, de Romeinen die, die, die, die waren de beste glasblazers die er ooit geleefd hebben. Dat is nooit verbeterd. En de soortigheid de veel, aan vormen en aan kleuren... vooral door de invloed van de, van de bodem... Hè? Dat, is, dat is een feest om Romeins glas te zien... Dat is, dat, ja, dat, dat is eindeloos. En dat geldt eigenlijk ook voor Chinese bronzen... die 2000 jaar in de grond hebben gelegen... met die, uh, met die, die huid die dan ontstaat door, door, door weers- en grondinvloeden. Uh, en, ja, maar ook verder dingen die iets meegemaakt hebben... die sleet zijn geworden... Ja, ik weet niet wat dat is, maar uh, daarnaast schilder ik dus ook heel graag vruchten en zo. Hè? Kastanjes en uh, mispels en peren en appels en, en uh, nou, perzikken en noem maar op. Maar je zo. hebt ook wel eens gezegd, liever een gebutste appel dan eentje die perfect rond is. Ja, ja, ja. Nou, gebutst. En een wat onregelmatige appel. Waaraan je kunt zien dat hij uh, de hele mensen heeft getroceerd, uh, Niet helemaal uh, volmaakt. Maar dat geldt eigenlijk ook voor een menselijk gezicht. Hè? In, de, in de tijd van Napoleon uh, probeerde men het ideale gezicht weer helemaal in beeld te krijgen. De neus recht, de ogen, alles verticaal en horizontaal, helemaal symmetrisch. Maar dat zijn hele lelijke gezichten in feite. Er moet iets van spanning in een gezicht zijn voor het karakter en het, ja, het persoonlijke wat echt bij, bij die persoon hoort. En dat geldt ook voor, voor, voor producten die je schildert. Een, een, een appel waar net even iets mee is, die is mooier dan een volmaakte appel. Vindt u jezelf dan ook knapper dan twintig, uh, dertig jaar geleden? Uh, nou, kijk, je, je wordt ouder. En uh, ja, het gezicht gaat er anders uitzien. Uh, ik vind jonge gezichten ook wel mooi hoor. Maar die, die, uh, Ja, natuurlijk vind ik dat mooi. Uh, je wordt er niet knapper op, maar misschien wel karakteristieker doordat het leven eroverheen is gegaan. En misschien schilderbaarder? Schilderbaarder? Uh, ja, nou, kijk, hoeft niet per se. Als je nou naar het meisje van de parel kijkt, van Vermeer... dat is een, je zou kunnen zeggen, een volmaakt meisje. Ja, helemaal glad gezicht, bijna Maar spiegel. zo goed hmm. en karaktervol, daar zeg ik ook ja tegen... Hmm. Maar als Rembrandt een, een oude man schildert, een apostel of zo... of de, denkt maar aan zijn zelfportretten, zijn latere zelfportretten... dat zijn ook fantastische portretten. Kijk, het, het, het, het criterium zit altijd in het talent van de, van de kunstenaar. Of het wat wordt of niet. Uh, Bach die, die raakt de noten aan en de meeste werken ontstaan. Rembrandt pakt zijn penseel of zijn kwast, ontstaan meeste werken. Vermeer idem dito, Monet ook... En ook de drie die nu in moor hangen. He? En dus het is van doorslaggevende betekenis... wat is de, het talent wat je hebt ontvangen en wat doe je ermee? Dat zie je in de hele kunstgeschiedenis. Denkt u dat mensen te veel hun talenten verkwisten? Uh, dat kan, dat kan. Ik, ik heb wel de indruk, als je echt over talent beschikt... dat je daar heel graag gebruik van maakt. En of dat nou op het gebied van sport is... of op het gebied van goed kunnen spreken of goed kunnen schrijven... of kunnen schilderen of muziek kunnen maken... daar zijn natuurlijk wel mensen die hun leven verknoeien. Ook wat dat betreft. En daar hebben ze denk ik over het algemeen ook spijt van. Maar goed, de meesten die zijn toch wel heel erg dankbaar, denk ik... dat ze een talent hebben gekregen waar je wat mee kunt. Maar er is wel heel veel afleiding in deze er tijd. Er is heel veel afleiding... Uh, ja, daar moet ik ook voor oppassen. Ja, wie niet? Hè? Oh ja, wat, wat is uw, uw... Nou, ik probeer dat... Uh, waar geld... raakt u het meeste tijd aan kwijt? Wat is uw... Nou, uh, aan het schilderen gelukkig. Ja, maar buiten schilderen, wat, nou, wat leidt u ik heb, af? ik heb geen mobiele telefoon. Ik, heb geen, uh, ik kan niet met, uh, met internet omgaan. Uh, ik kan mijn banknummer net onthouden. Ik heb geen rijbewijs. Uh, dus allemaal dingen die, die het leven ook volmaken. En daar, heb ik dus, uh, daar onttrek ik mij een beetje aan. Dat kan ik ook doen. Omdat mijn vrouw uh, ja, uh, ook een aantal dingen opvangt op dat gebied. Dus ik heb makkelijk praten. Maar ik probeer uh, mij volop te concentreren op het eigenlijke werk. Mijn, het talent wat ik ontvangen heb, daarmee aan het werk. Dat is bijzonder. U zei eerder al Rembrandt. En u heeft ook meerdere van zijn etsen die u verzamelt. Ja. Wat, ja. wat is het aan zijn werk? Want hij is natuurlijk een van die Glamour Boys, die zo werden beschreven in de brochure. Zo zou ik hem nooit noemen. Nee? Nee. Oh, hoe, nee een, hoe, hoe, hoe. een grote meester. Ja. Maar geen Glamour Boy, dat is iets van onze tijd. Maar toch ook veel menselijke portretten. wel. Heel ja. iets anders dan wat u doet. Ja, ja, ja. Uh, nou, hij heeft ook volop uh, genoten van de, van de rijke kant van het leven. Maar hij, hij heeft natuurlijk zulke fantastische dingen gedaan... op het gebied van tekenen en etsen en, en, en schilderijen. Dat is uh, heel wat bijzonders. Heel wat bijzonders. Dan je nooit uitgekeken. En dat geldt voor meer meesters, maar hij hoort wel echt bij de top. Heeft u zich wel eens gewaagd aan portretschilderij? Ja, daar heb ik mij wel aan gewaagd. Uh, ik vind niet dat, ik daar, uh, dat het voldoende uit de verf komt. Ik kan wel een portret maken. En die zijn ook niet verkeerd. Maar het zijn geen topwerken. En ik vind uh, als je dat niet kunt, dan laat dan, in mijn geval laat ik dat graag aan een ander over, die het wel wel kan. En die zijn er. Ja. ja. U wordt wel eens de miljonair op klompen genoemd. Ja, dat is even zo'n kreet geweest. <laughs> er, was een, er was een uitzending van uh, een EO-programma, ik geloof. Ik, ja. ik weet niet precies hoe het heet, van niets begonnen of zo. Met, begonnen, met ja. niets begonnen, ja. Met niets begonnen, ja. Maar heeft u ook op veel kritiek te komen staan, waarin u toch trots uw, uw Rembrandt uh, liet zien? Ja, maar daar ben ik heel blij mee. En dat deel ik graag met anderen. En wat die klompen betreft, ik loop nooit op klompen. Uh, vroeger als kind wel, maar uh, toen ik naar de MULO ging, toen was het al voorbij. Hmm. En ik heb nooit weer op klomp gelopen. Dus dat is allemaal flauwekul eigenlijk. <laughs> ja, maar kijk, u, ont u ontkent het miljonairsgedeelte uh, dan maar niet. Nou, kijk, uh, ja, uh, dat is zo. Ik heb altijd heel goed van de kunst kunnen leveren. We hebben ook uh, nou, uh, mooie dingen kunnen verzamelen. Uh, dus dat is een groot voorrecht. En uh, wij zijn uh, niet zo lang geleden zijn wij een stichting geworden. Uh, het museumgedeelte, maar ook het voorhuis... Mensen kunnen komen kijken met een, door een rondleiding. En wij doen graag mee aan nou, bruiklenen beschikbaar stellen... voor andere tentoonstellingen. Dus uh, de, de kunst die we verzameld hebben, die functioneert ook. Maar inderdaad, mensen hebben gelijk... ik heb heel goed van de kunst kunnen leven. Ja, ja. En, en nog. Ja, fantastisch. Ja. Um, wat ook weinig mensen weten, is dat u voor de doodstraf bent. Nee, dat is ook een... Dat is niet zo. Oh, dan nee. moet hij dat toch wel even uitleggen. Heeft, heeft ooit in trouw? heeft ooit in trouw ja, gestaan. Ja, de trouw, ja. Dat is me door sommigen kwalijk genomen. Het, de, de, dat was de tien geboden. Hm. In die rubriek was het. Um, ik heb toen het volgende gezegd... ik kan mij gevallen voorstellen... dat je aan de doodstraf denkt. En het ging toen bijvoorbeeld over de, het geval Dutroux in België... Nou, dat was natuurlijk een verschrikking wat die mensen aangedaan is. En dat je dan tot de overweging komt. Dus maar meer vra vragende wijs. Maar ik ben helemaal niet voor de doodstraf in, in, in, in algemene zin. Maar zo van, als die nooit berouw toont, als keer op keer op fout gaat. Ja, dat dat dat, maar beter. ik denk dat iedereen dat moeilijk vindt. Maar daar hebben we toch het rechtssysteem voor? Als ze gevangen zijn, dan zijn jawel, ze gevangen. Ja, ja. Jawel, ja, maar ik denk, als, als, als je als mens uh, denkt aan het groot onrecht... waar sommigen aangedaan wordt en ook blijvend... Dat, dat dat door je heen schiet, ja, daar zou de doodstraf misschien van, of van toepassing zijn. Maar onze cultuur geeft aan dat wij dat niet doen. En daar voeg ik mij graag in. Ja. Dus ik heb daar geen moeite mee dat er geen doodstraf is. Helemaal niet. Maar dat je door je heen gaat, dat, dat, dat kan iedereen zich denk ik wel voorstellen. Ja, absoluut. Huh? Bloeddorstige menigtes stonden ja, bij de rechtbank. maar Wij hebben ook allemaal uh, ja, onze, onze eigen afwegingen. Wat, wat doen we met bepaalde dingen? Hoe denken we erover? En dat kan natuurlijk heel diep gaan. Hè? In, ja. Maar ik denk dan ook vaak, wij zijn allemaal mensen met onze tekorten. En we moeten eigenlijk allemaal van genade leven. En uh, dus uh, wees niet te snel met uh, ja, het veroordelen van je naast. Hè? Want uh, je bent zelf ook niet volmaakt. Kunt u dat nog eens zeggen? We moeten van genade. Nou, leven? dat denk ik dan ook in Gods. In verband met het geloven. Ja. Uh, van Gods genade zijn wij in feite afhankelijk. Want wij mensen die hebben veel tekorten. Hmm. Maar God heeft de mens de mogelijkheid gegeven om, om ons weer op de rails te zetten. Zodat wij voort kunnen. En dat, dat van genade leven, dat, is een, ja, dat gaat ook heel diep. En Wat, dat be bent... wat betekent dat? Uh, wat... Nou, wij hebben niet verdiend dat, wij, uh, dat we eigenlijk een goed leven hebben. We hebben dat niet verdiend. Mm, daar, wij hebben zoveel tekorten. Mm -hmm. Maar God die wil graag dat wij tot ons recht komen. En dat, dat zie ik dus als een genade. Als een geschenk aan de mensen. Als je nou naar mij luistert. En doet wat ik voor heb met de mensen. Dan zul je leven. En dat is ook de boodschap van het Oude Testament... en ook de boodschap van, van Jezus Christus. U kunt er in ieder geval heel uh, uh, bevlogen over, over, over praten. Zit ja. er ook een bepaalde zendingsdrang in uw werk? In mijn werk uh, niet direct. Ik heb wel eens een schilderij gemaakt... waar de boodschap heel duidelijk in tot uiting komt. Een opengeslagen Bijbel bijvoorbeeld. Die hangt ook in Gorsel op het ogenblik. Ja. En dat is niet voor niks. Dat is eigenlijk mijn geloofsbeleidenis... Oude Testament hoort bij het Nieuwe Testament. Christus is, uh, is daarin een centrale figuur. Hij noemt zichzelf het levende water. En wie van mij drinkt zal nooit meer dorst krijgen. In symbolische zin. Geestelijke zin. Nou, en uh, ja, dat, op een uitzondering ja, druk ik mij daar ook heel duidelijk in uit. Maar het is uh, subtiel. Uh, wel vaker ook aanwezig in andere schilderijen. Met een... Uh, ja, met een met een. Uh, oei. Ja, een kerkinterieur heeft het natuurlijk al in zich qua thema. Maar ja, een ook wel eens met, een, met een, bijvoorbeeld een titel van een boek of zo die in een stil Leven voorkomt. Huh? Tijdens de, de tocht van Mao Tse-Tung, die leefde met het rode boekje. Hmm. Door, die ging door China. Uh, toen, ons, toen schreef Okke Jager ook een boekje over het geloof, een oude theoloog. En dat was ook een rood boekje. Die heb ik in mijn Stil Leven heb ik het rode boekje van van ook een jager neergelegd. Om te, om te zeggen, ja, er zijn nog meer boekjes. Betere die Beteren misschien wel. Doen. Beter <laughs> dan die van Mao. Nou ja, <laughs> dat zijn zo van die dingen. Ja. Huh? Zendingsdrang, zendingsdrang een grapje één. Uh, ja, ja. Je, <nip> moet, uh, je, je moet de humor in het leven uh, altijd bewaren. Ja, dat lijkt me heel mooi. U uh, kunt op een, uh, terugkijken op een enorm rijk oeuvre en leven. Uh, zijn er nu nog dingen waarvan u zegt... Oh, dit zou ik willen bereiken, niet Taiwan, maar hmm. China of Nou, hoeft niet, hoeft niet per se. Wat ik dit jaar meemaak, uh, goed, dat vind ik zo bijzonder... En ik hoop nog, uh, nog een aantal jaren mee te kunnen uh, als, uh, nou, als kunstenaar. Dat ik ook nog goede dingen mag maken die ertoe doen. Waar mensen blij mee zijn, waar ik zelf ook tevreden over ben. Ja, en uh, de, de, verder uh, vol vertrouwen in de toekomst tegemoet gaan. Nou, dat lijkt me een prachtige manier om in het leven te staan. Henk, ja. mag ik je bedanken voor uh, dit gesprek? Graag gedaan. Ja, en we kunnen je werk nog zien in Museum Gouda binnenkort... bij Geloof, Harmonie en Stilte. En momenteel hang je in Gorsel in Museum Moor. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.